Uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, ontslaat ruim duizend medewerkers. Dat is ongeveer een derde van het personeel. Vooral medewerkers met een tijdelijk contract moeten weg. Ze zijn overbodig geworden omdat het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt is gedaald. Vorig jaar kwamen er zo'n 58.000 mensen. Dit jaar tot nu toe ongeveer 24.000. Bij twee verdachte eendenfokkerijen in Hierde en Ermelo is geen vogelgriep vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Wareautoriteit. De bedrijven zijn onderdeel van het ene bedrijf in Biddinghuizen, waar zaterdag de besmettelijke variant van vogelgriep werd gevonden. Omdat er veel wordt samengewerkt met de fokkerijen in Gelderland, was er kans op besmetting. Daarom zijn alle eenden van die bedrijven voor de zekerheid geruimd. Ook werd uit voorzorg een bedrijf met 21.000 vleeskuikens geruimd, dat in de buurt van het besmette bedrijf in Biddinghuizen ligt. De verdachten van een Utrechtse liquidatiebende hebben tot acht jaar cel gekregen. De bende voerde volgens het OM liquidaties uit op bestelling. De groep had een grote voorraad wapens, spionageapparatuur en ook gestolen wagens. Het OM had straffen tot 17 jaar geëist, maar de straffen vallen een stuk lager uit... omdat volgens de rechter niet bewezen kan worden dat de groep liquidaties voorbereide. Het is niet duidelijk welke doelwitten de bende op het oog had.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 Vannacht gaat het opnieuw vriezen tot lokaal min 7. Morgen zonnig, maar ook weer koud met 3 of 4 graden. Dit was het en short. DFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad staat file bij Utrecht op de A27 vanuit Almere. Er is een auto stilgevallen tussen Hilversum en Utrecht-Noord. Vijf kilometer file daardoor, want er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch. En ik heb het u beloofd, een Sinterklaas-conferentie uit een verre verleden. Nou ja, verre verleden, ook weer niet heel ver. Maar ik praat toch wel over 1971. En dat is toch best een tijdje geleden, Dolly, vind Dat is wel heel ver hoor, Charles. Ja. We gaan er naar luisteren. Gaat allemaal eens op je gemak zitten en luisteren. Vanwege onze commandant kapitein Levenberg, is mij verzocht geworden of dat ik maatregelen had willen treffen. die verband houden we met een streven waarin wij nou eens willen komen tot het democratiseren van onze compagnie. En ja, mannen, heb ik met de afgelopen dagen eens in de bossen teruggetrokken ten einde die zo opdracht te studeren... en ik sta hier vandaag uh, voor jullie omdat ik ga mededelen... dat ik ga mededelen... tot de volgende democratiserende maatregelen... vanaf heden van, van kracht zijn geworden, geworden. Dan deelt ik mede dat ik, de Sociaal major de Wilde... in den vervolgen nooit meer wordt aangesproken geworden... met major, maar gewoon met Kees. <lacht> Is dat duidelijk, mannen? Dat betekent dus uh, gewoon goeiemorgen Kees, goedemiddag Kees, kan je allemaal zeggen Kees. Uh, smakelijk eten Kees, gemijde vruchtenslagers Kees, een smakelijke voortzetting Kees. Nog een prettige avond Kees, al na gelang dat door het tijdstip van de dag wordt gevorderd geworden. <lacht> uh, dat doen we twee maanden op proef, dus laat maar zeggen test Kees. <lacht> Is dat duidelijk. Dan weer luisteren, dan ga ik door met de behandeling van de rangen en stonden. En dan deelt ik mee de... ...dat er in onze kompie nog slechts drie rangen zullen worden onderscheiden geworden, geworden. De Lange Zee, de Korte Zee en de Eretribune. En een rang is alleen een rang als er een rang op staat. Is dat duidelijk? Ook daarboven? En dan weer luisteren mannen, dan ga ik Kees behandelen schietoefeningen. En dan deelt hij mee hè, luistering... ...dat bij het schieten de roos niet langer een te worden geworden. Wij kennen ook andere bloemen van worden genomen geworden. Zoals er zijn, mannen. De petunia, De, de begunia. De hang, de leg, dan wel de Zitgarunium. En andere bloemen die Kees ook niet kan lezen. Is dat eigenlijk? Ja, ik geloof dat ik de verkeerde te pakken heb. Want er is er één die gaat helemaal over Sinterklaas. En die had ik eigenlijk bedoeld. Ja. Gaat allemaal op je gemak zitten. Vanwege onze kopiescommandant, de kapitein Leeuwenberg, is mee verzocht geworden. maatregelen te treffen die verband houden met het vieren van de Sinterklaas. Ja, dat is de goeie. En dan heb ik mij weer eens in de bossen teruggetrokken. ten einde deze opdracht te bestuderen. En ik sta hier voor jullie mannen om mede te delen dat ik ga mededelen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 zal Sinterklaas als zodanig in persoon onze kompie bezoeken... ...voortbewogen geworden door een gevechtswagen met geopende geschutskoepel. Ja. Is dat duidelijk? Ja. Krijgen we zwarte pieten. Ja. Naar Sinterklaas zullen in tijdelijk dienstverband organiek vier zwarte pieten worden toegevoegd geworden. Deze zullen vrijwillig worden aangewezen geworden. Voor Zwarte Pieten zullen geen Surinamers mogen worden ingezet. dan weer luisteren... ...dan krijgen we het welkom welkomzige Moniel. Om 14.00 uur zal de kompie bij de Vlaggenmast... ...dan opgesteld worden in ronde van Derry. Al daar zal een Sinterklaas als zodanig worden ontvangen... ...door de kompiescommandant...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 Eén speculaaspop van beiderlei kunne. <racht> Eén tahaipop in de rang van korporaal. En tien ongegradueerde pepernoten. <racht> Eén suikerhart, dan wel een suikerbeest. In de kleuren wit, roze en steenroze. <racht> Eén chocolade letterbruin, dan wel wit uitgeslagen. Voorstelende de letter I. In verband met de benarde posities van Streks Financiën. De I zal daarom ook zonder punt worden gelieverd. Vrijwilligers kennen die punten zelf aanzuigen. Is het duidelijk? Dan, dan gaan we over tot de viering als zodanig.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 ...en een maximum bedrag van ten hoogste vijf gulden. Is dat duidelijk? Ja. Hiervoor zullen loten worden verstrekt geworden. Met die verstande dat geen der kan worden toegestaan geworden zichzelf te loten. Ja. Dat kunnen we niet hebben. Is dat duidelijk? Ja. Sur ja. Voor het maken van de Sur Parises, we zijn bij de vorige de volgende artikelen op afroep te verkrijgen: een steesel en andere plakmiddelen, papieren, touwen en zellotapen, garoenezee, een keukenstrahoop, en appelstrahoop? Rinsen. Luister luisteren, mannen als medemuizen. Een ander ongedierte dat in de keuken kan worden gevangen geworden. Ja. Bij het vervaardigen van de surparis, zal slechts in beperkte mate gebruik mogen worden gemaakt geworden van munitie en de explosieven uit de reismagazijnen. Ja. Rijmen. Bij de geschenken kunnen rijmen zeker gaat dichter worden toegevoegd geworden. Een Voorbeeld van een rijm is bijvoorbeeld presenteer geweer. Andere voorbeelden van rijmen... Zint had al dagen lopen denken... wat hij aan stippels stippel, stippel zou geven. <tied> dan wijs ik erop, mannen, dat in plaats van stippels, stippel, stippel... de naam ingevuld kan worden van de persoon... waarvan het lot als zodanig is getrokken geworden. <tied> dus als hier bijvoorbeeld Willem van Bree is getrokken geworden... dan kan het rijm dus beginnen met... Zint had al dagen lopen denken... Wat hij aan Willem van Bree zou geven. Geef <lacht> me niet Willem van Bree, maar Huis naar Heders getrokken. Dan gaat het als volgt leuden. Willem van Bree had al dagen gelopen denken wat hij aan Huisneider zou geven. <lacht> Is dat duidelijk? Dan geef ik nog een paar andere voorbeelden van Rijmels zodanig. Luisteren mannen, luisteren. Laat maar zeggen: Leo heb korg getrokken. <lacht>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 en dan zou je dus moeten krijgen voor Cor een pan die schrijven kan. En dan moet Leo dus voor Cor geen pen inpakken, maar een pan. En dan komt Leo dus boven de prijsklasse van 57. Luisteren! Bij het ruim voor Cor een pan die schrijven kan. kan Leo wel een pen inpakken? Maar dan moet het feit dat in het pakket als zodanig geen pan, maar een pen wordt aangetroffen als een zeur Pariser worden aangemerkt geworden. Is dat duidelijk? Krijgen we de slotbepalingen? Een aantal mannen zal ook desavonds binnen moeten blijven aangezien de Sinterklaas als zodanig bij de vijand nog niet als feestdag is erkend geworden. Voor die mannen zal er een blik wijven worden opgetrokken. Gerecht wordt het normale vrijdagsmenu gevolgd geworden... met in verstande dat voor deze bijzondere gelegenheid de schimmel erop kan blijven. <lacht> Na tafel mogen de schoenen nog eenmaal gezegd worden geworden... maar niet in het bijzijn van meerdere worden uitgedrokken geworden. <lacht> en dan heb Kees tenslotte nog één vraag van komische aard. Wat is het verschil tussen Sinterklaas en een tevreden soldaat... Antwoord Sinterklaas bestaat. Nou, ik had een goede conferentie gevonden. Paal van Vliet was dat met Sinterklaas-major Kees. Eigenlijk, Dolly. Kende je hem? Ja, natuurlijk. Was hij via onbekend? Nee, was niet onbekend voor mij. Nee, zeker niet. Nou hebben we niet Major Kees aan de lijn, maar wel een Major en het is een. Ah, een kletsmajoor. Een kletsmajoor. Een <laughs> kletsmajoor. Oh jee. Oh, Hij, ah, heeft hij is meteen kwaad. Nee wacht, nee, wacht even. Wacht even oh, goed. jij hebt het verkeerd gedaan. Ik heb het verkeerd gedaan. Oh. Joop, ben je daar? Jongen, jongen, jongen. Ik moet gewoon weg. Het ongelooflijk. Het wordt hier steeds meer de dik voor show, Joop. <laughs> Ja, ja, ja, ja. Wat, wat een lekker weer heb jij meegenomen, Joop? Wat vind ik dat nou weer aardig van je? Oh, ik dacht dat jij dat mee hebt genomen met Beverwijk. Beverwijk, daar kom ik helemaal niet vandaan. Ja, ja, klein nuanceverschil. Het is een stukje lopen oh, hoor, als je van Bloemlaan bent. Het begint ook met een B. Ja, ja, dat zo. heb je wel, ja. ja. Je hebt het druk gehad, hoorde ik, van Dolly net. Ja, ik ben druk. Je bent dat druk. Ik ben voor. Oké, okay. ja. dus je bent altijd druk eigenlijk, hoor Joop. Crisis, die moet natuurlijk wel helemaal verslagen worden. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Oh ja, natuurlijk. Daar ja, ja. het... moet ik interviews voor doen en dat, dat moet allemaal weer uitgewerkt worden. Dat ja. moet weer Nagekeken worden. Ja. ja. Daar ben je gewoon druk mee. Ja, absoluut. En ja. dan buiten, buiten, buiten. Hè? Alles wat er nog meer er allemaal speelt en gebeurt uh, in natuurlijk, en rondom Zandvoort. Ja, allemaal extra. En ik klaag daar niet over hoor, want het is uh, ontzettend uh, voor mij leuk om te doen. Ja. Ik, ik doe dat graag en uh, ja, uh, het is spannend gewoon, klaar, wat ja. wil ja. ik zijn. Ik heb het in, in, in het bestaan van de Samus' mm Krant -hmm. nog nooit meegemaakt... dat er een, een, ja, dat een, een wethouder opstapt... Ja. maar niet dat een motie van wantrouwen is aangenomen. Ja. Ja. En dat ja, is toch wel weer wat anders. Het is toch weer zwaarder dan, uh, dan dat, uh, bijvoorbeeld de wethouder Hanko Cohen toen de tijd ja. opstapte. Absoluut, ja ja, ja. ja. ja, dit is wat, wat groter allemaal, hè? Ja, ja. Het, wordt, het wordt helemaal... Uh, ja, uh, spannend. Uh, ze moeten nou uh, onderhandelen voor een nieuwe coalitie, natuurlijk. Ja. En uh, ja, ja ik, ik, ik wil niet op, de, op het gehele vooruit uh, fietsen, dus ik, uh, ik hou daar even verder stijf en mond over dicht. Ik heb er wel een mening ja. over, maar die zal ik niet naar buiten brengen. het is geen coalitie, Joop. Het is een coalitie. Hè? <laughs> <laughs> goed, uh, maar goed, Joop, hé. <laughs> hey. Wat, ja. uh, wat is er allemaal gebeurd? En wat heb je allemaal meegemaakt het weekend? Wat uh, voor de Zandvoorters interessant is om te weten. Nou, wat ik het allerleukste vond... Ja? Dat was het Sinterklaastoneel. Oh, dat, Sinterklaastoneel. dat is natuurlijk... Ja, de week, uh, uh, woensdag, donderdag en vrijdag was dat geloof ik? Of alleen donderdag en vrijdag? Nee, donderdag en vrijdag. Ja? Ik, uh, alle, alle groepen van de, de Zandvoortse basisscholen. Ja? En vrijdagavond voor volwassenen. Mm -hmm. uh, ik moet je zeggen dat die... Afgeladen en vol zat. Oh, echt waar? Vorigens zat er een stuk minder. Ja, het was bijzonder druk. En, ja. Uh, ja, ik had het woensdag al gezien bij de generale repetitie. Dat, ja. dat, hele, dat hele stuk. En uh, ja, het was leuk. Prima, voor kinderen helemaal perfect. Ja. Maar dan geven ze er op zo'n vrijdagavond geven ze een persoonlijke draai aan. Dan gaat improviseren. improviseren. Ja. Ja. En dat is zo geweldig leuk om te zien. Ik kan het ja. vergelijk maken met het origineel. Want uh, regisseur Ed Frans, die hadden ze trouwens weer van, van het stal gehaald. Die hadden oh, ze afzet genomen. Maar ja. er was niemand uh, genezen oh. om uh, regie op zich te nemen. Oh jee. En ja, dat heb je toch wel nodig met, met uh, ja. amateur uh, toneelspelers. Die ja. dat gewoon even snel naar de school moeten doen, weet je wel. Mm -hmm. En... Uh, ja. Nou ja, Ed die, die, die hamert op gewoon dat het correct gebeurt. En dat is er dus ook woensdag gebeurd. Maar vrijdagavond, ja. ik heb gewoon zitten lachen. Ja. En, en met mij, niet, niet alleen ik, maar de hele zaal. Ach, af ja. en toe gewoon in een stuipt bijna <laughs> van het lachen. Al oh, wat en, heerlijk. De van teksten en, ja. en uh, verdraaiingen van, van, van teksten van, ja. van de spelers. Ja. En dan, is, uh, dan is ineens Gerard van Diemen een geweldig tooneelspeler. Ja. Het, het, het, het stuk was op zijn lijf geschreven. Het heette uh, Hotel M'Sjochje. En ja. iedereen die daar uh, in Nederland was gewoon M'Sjochje eigenlijk. Ja. Nou, het, het was geweldig om te nou, zien. Nou, wat dat leuk. 60ste keer overigens. Ja. En ik hoorde van Rob van Torenburg, een ja. van de oud uh, regisseurs, dat uh, het uh, in Nederland het langst bestaande toneel, uh, Sinterklaas toneel is in Nederland, Dat ik het zo zeg. Wat goed! Ja. Uh, uh, overal in Den Landen geeft men er de brui aan, zoals het ja. zo mooi heet. Ja. Uh, er is geen geld meer voor. Nee. Uh, Zandvoort uh, floreert nog steeds. en mm -hmm. uh, Er zijn nog steeds uh, scholen en onderwijs en, en personeel dat graag meedoet. Leuk, uh, hè? Toneel. Want ook Top. dit jaar was weer iedereen van de, van de laatste jaren aanwezig. Plus mm -hmm. uh, uh, onderwijzers van de Hanni Schaft. En ja. nog eentje. Duinroos, geloof ik. Eigenlijk. Ja, van de Duinroos. Ja, dat is Lucas. De, de Lucas doet altijd mee, natuurlijk. Ja. Maar dat is nog anders zo. Die kwamen gewoon weer bezig mee ja. meedoen en dat was ontzettend leuk. En, uh, ik sprak Thea uh, uh, uh, na afloop en ze zegt: Ja, hier doen we het gewoon weer. Ja, die is van en de, de Nicolaas, hè? Ja, ja. En Er is ook geld opgehaald. Ik weet niet waarvoor dat bestemd is, maar in ieder geval meer dan voor drie. Volgend jaar. euro hebben ze opgehaald. Is voor volgend jaar weer. En dat, dat wordt geïnvesteerd, maar ze blijven ja. ook afhankelijk van de subsidie van uh, de gemeente. Ja. en Die komt gelukkig ook elk jaar weer. Ah, geweldig. Top. En dan kunnen ze volgens de, de, de 65e uh, editie doen. Nou. Um, en Frans heeft overigens beloofd dat ja. hij dat die regie volgend jaar op zich zal nemen. Ah, wat goed. De 65 keer wil ik graag doen. Nou, wat goed. Geweldig. Ja. Ja, en wat was er, er verder ik... nog los? Zaterdagmiddag ben ik bij uh, de uitreiking van de vrijwilligersprijs geweest. Oh ja, natuurlijk, ja. Uh, daar waren dus vijf organisaties, dat weet jij, uh, voor genomineerd. Ja. En ik vind het, en dat zeg ik uit de grond van mijn hart, ontzettend jammer... dat er maar heel weinig vrijwilligers van ZFM aanwezig waren. Ja, dat vinden we zelf ook. Het waren er maar vier, dat vind ik... Nou, volgens mij maar drie. Volgens Sorry? mij maar drie. ja, ja met mij... Dan jij, was... jij, jij inclusief, ja, dan waren er vier, ja, ja. Ik was natuurlijk wel met een andere cap op, maar ik, ik, ik doe ook wat voor, voor CFM. En doe ja. met alle liefde, absoluut. Maar ik vind het jammer dat de, uh, ja, eigenlijk, uh, het bestuur schittert door aanwezigheid. Nee nee, nee, nee, nee, nee, er was iemand namens het bestuur. Willem Druist, oké. Okay. Nee, nee, Willem zit niet ja. in Auco. Auko, Auko Beuving was namens het bestuur. Ach, dat bedoel ik ook eigenlijk. Ja. Maar goed, uh, <laughs> voor de rest, ja... Um, ik had daar een heel ongemakkelijk gevoel bij. Ja. De rest was allemaal aanwezig. Uh, ja. Ook uh, samen Sandvoort en uh, de, de KNRM en mm -hmm. uh, Hildering en... en uh, wat hadden we nog meer? Uh, oh Ook we samen? De Zinkel. Uh, ja. De, ja, dat had ik al genoemd. Oh, sorry. Ja. En uh, uiteindelijk, ik vind, vind ik, de vrijwilligersprijs is gewonnen door de toneelvereniging Hildering. Ja. Die hebben de meeste stemmen binnengekregen van de Zandvoerders... en dat is dus voor mij de, de, de organisatie die heeft gewonnen. Ik begreep eigenlijk uit bepaalde berichtgeving uit de bron van de organisatie... dat zij de juryprijs eigenlijk als hoogste uh, wilden zien. Ik ben het daar niet mee eens, want als een andere jury had... zou je het misschien een andere stemming gehad, dat weet ik niet. Ja, daar kan ik geen niet. vinger krijgen ja. natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik vind dat uh, toneelvereniging Hildering... Um, die het eigenlijk niet verwachtte en ook eigenlijk niet zichzelf zag als een vrijwilligersvereniging uh, deze prijs heeft gekregen. Prima zaak. Ja. En de juryprijs die ging uiteindelijk naar de Ruijwinkel van Finkel. Ook ja. volledig uh, verdiend. Geweldig goed initiatief. Mm -hmm. Wat daar binnenkomt aan uh, Pegolanten, dat gaat allemaal naar goede doel binnen Zandvoort. Ja. Dat is een hele goede zaak ja. uh, uh, die daar uh, door Mona uh, Aregees is opgezet. En samen met veertien andere dames, die runnen zij daar die winkel. Ja. Geweldig leuk om te ja. ruilen eh, of eventueel te kopen voor een bedrag. Alles kan daar. Het eh, <coughs> eh, moet wel goed spul zijn, laten we eerlijk zijn. Ja. En dat, eh, wat er dan binnenkomt, dat wordt allemaal geschonken. Ook de, de, de breidames van de breiklub, die, die uh, geven daar geld aan en die laten hun spullen daar verkopen. En dat gebeurt allemaal, allemaal om niets. Mm -mm. Geweldig. Toch? Ja, ja nou, dat was ja. eigenlijk mijn, mijn hele. Um, uh, nou ja, ik ben zondag dan nog even bij het hockey geweest. Ja. Ontzettend leuk om te zien. Alkmaar, Zandvoort tegen Alkmaar. En Zandvoort, dat won uiteindelijk met 4-1. En dat was natuurlijk een geweldige uh, prestatie. Tegen de ploeg die de minste doelpunten tegen had. Ja, Halk... en dan scoor je vier keer. En dat vind ik zo wel. Ja, hartstikke het mooi. Goed gedaan. Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, absoluut. Nou, voor ja. de, de, de rest had ik het dus rustig lekker van Max uh, stappen genoten. Ja. En uh, ja. nou ja, dan zijn we zijn weer druk. <laughs> nou, hartstikke mooi Joop. Dan uh, wens ik jou heel veel succes met al je bezigheden rondom de perikelen van de gemeenteraad en het college. Ja, dankjewel. Hè? En uh, we zijn heel benieuwd hoe het gaat aflopen. En we hopen ook dat heel veel Zandvoortes uh, gehoor zullen geven aan de oproep van de Zandvoortse Courant hè, om mee te doen aan de enquête. Ja, ik moet je even melden dat ja? er zijn al 600 uh, respondanten geweest. Zo, dat is behoorlijk. Ja. Dus nou, dat geeft wel aan dat het heel erg leeft hè, in de samenleving. Ik heb geen inzicht in wat ze gekozen hebben. Nee. Als je stemt, dan kan je dat, kan je dat zien. Ik weet ja. niet hoe ik daarbij moet komen. Nee. <coughs> maar in ieder geval, vroeger waren de 600 en dat vind ik veel. Dat is uh, behoorlijk veel. En ja. uh, we zijn natuurlijk allemaal reuze nieuwsgierig... naar uh, wat straks de uitkomsten van die enquête zullen zijn... Ja, we zullen dat in ieder geval in onze krant vermelden Of het komende donderdag is. Dat weet ik niet. Ik weet niet wat uh, Gilles Kok daarover besloten heeft. Mm -hmm. Het zou ook volgende week kunnen, maar ja. het komt in ieder geval in de krant uh, van... Uh, in de van krant terecht natuurlijk. Heb jij nou een soort deadline, Joop, als het gaat om het aanreiken van informatie richting de krant? Dat je ja. voor een bepaalde ja. datum, een bepaald tijdstip, dat allemaal ja, moet aangeleverd hebben? Ik, ik moet... Uh, uh, uh, zaken voor dinsdag vier uur hebben, dan kan ik er nog een, een artikel van maken. Ja. Uh, later niet. Ik, ik ben er een van de weinig, misschien wel de enige die op woensdag nog iets kan aanleven. En Dat is dan afzakelijk over de politiek. Want de ja. uh, gemeenteraad is altijd dinsdagavond. Ja, maar ja, kijk, het is voor de krant natuurlijk ook van belang dat ze dus uh, zo actueel mogelijk naar voren komen. Hè. Dus, dus ja. En de, de raadsvergaderingen waren in het begin van deze dit, uh, de, deze raadsperiode gepland op de donderdag. En mm -hmm. dan kwamen wij een donderdag later uit, en dat is het oud nieuws. Ja. En we dankten dan ook de heer om onze, om onze blote knieën dat het weer <laughs> toegedraaid werd naar de dinsdag. Yeah. En daar kunnen wij dat gelukkig iets mee. Uh, de, de vergaderingen van de, de commissie ja, die komen allemaal weer in de raad terecht. Dus dat, uh, dat komt dan alweer op zijn pootjes terecht, uh, hoe men daarover... Maar uh, ja, het dat feit dat jij dus op, op woensdag nog eventjes die laatste informatie kan aanleveren... heeft daarmee te, daar te maken, met die raadsvergaderingen, zeg maar. Ja, zeker. Ja, ja. Uh, ik hou dan van tevoren... vraag ik hoeveel ruimte er is, hoeveel woorden ik kan gebruiken. Uh, Gilles Kok die, die meldt dat dan, en aan de hand daarvan maak ik een artikel. En soms ben ik wel 50 woorden te veel en soms 200 te veel. Maar dan is het belangrijk en moet dan moet het wel wat zeggen laten worden. Maar ik ben dus uh, de enige die op woensdag nog uh, in principe iets aan mag leveren. Nou Joop, wij zijn heel blij met jouw informatie hier in de, in de radiouitzending van ja. Zandvoort-Lunst. En, oh, en, en de lezers in Zandvoort van uh, uh, het Niels op papier, zeg maar. Nou, die zijn vast heel blij met jouw informatie als het gaat om uh, alles wat leeft in Zandvoort... Uh, ik uh, nou ja, ja, ik volg dat op de voet en ik ben blij dat ik, heb, dat ik het kan en dat ik het mag. Ja. En dat ik uh, dit voorstand uh, mag en kan betekenen. Nou. Heel mooi Joop. <laughs> ja. Volgende week en, Joop, ja. is het natuurlijk 5 december, hebben we geen uitzending. Ja. Uh, dus ja, dan... Ik wil nog even melden dat donderdagavond is het sportgalerij in Zandvoort. Dan worden alle kampioenen van het afgelopen jaar gehuldigd in het, uh, in het gemeentehuis, in het raadhuis. Mooi. Door wethouder uh, gert Bluis. Ja. En uh, dat is altijd een hele leuke happening om dat mee te mogen maken. Ah, oké, okay. ja. maar daar gaan we ook weer van horen. He? Uiteraard in de okay. volgende uh, ja, zandag van volgende week maandag. Oh. Ja, ja, ja, ja. Joop, Hartstip. dankjewel. Dankjewel ja, Joop en tot gauw. Tot gauw. En, en, uh, nog een mooie uh, uitzending verder. Merci. Joe, dankje. Dag Joop. Dag. Thinking about you. En uh, ik heb zelf na zitten denken luisteraars. En dan denk ik van ja het is toch al half twee geweest. Dus. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Met Dolly Tempierik. De luisteraars, daar volgt hier een update van het regionale nieuws van 28 november 2016. Op de westelijke randweg, oftewel de N208 richting Beverwijk... is een automobilist in Haarlem vanochtend zeer ernstig gewond geraakt... bij een eenzijdig ongeval. Hij kwam met zijn wagen in de middenberm terecht... en klapte met hoge snelheid op een boom die tussen de twee wegdelen stond... Volgens getuigen reto automobilist al bellend met zeer hoge snelheid over de 1N208. Diverse hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden ingezet om hulp te bieden was vanmorgen ook op het Nationale Niels Dolly. Er uh, ja. werd aandacht besteed aan uh, het feit dat er zoveel mensen zitten te bellen en te appen in de auto. En dat dat zoveel ongevallen ja. veroorzaakt. Ja, ja, ja, ja. ja, overigens. Want het verhaal, het, het, sorry, het verhaal hm? ging nog iets verder. Maar er nog? stonden allemaal foto's tussen. En ik lees hem vanaf mijn iPad. En die ging niet lekker mee. Dan geef ik jou nou de, dus, de uh, kans om uh, het te herstellen. luister, ja, dus luister, luister. De automobilist is uit zijn wagen gehaald en langdurig gereanimeerd. En vervolgens is hij met spoed naar een ziekenhuis in Amsterdam gebracht voor verdere zorg. De verkeersongevallen dienst van de politie... Is, onder, is een onderzoek gestart na de toedracht van het ongeval. De Westelijke Randweg was tussen de Kleverlaan en de Zeilweg... lange tijd afgesloten voor verkeer. En dit zorgde uiteraard voor de nodige overlast voor het overige verkeer. Goed. We hadden het er net al even over. Zaterdagmiddag werd toneelvereniging Wim Hildering uitgeroepen... tot vrijwilligersorganisatie van het jaar. Uh, dat was voor de categorie uh, uh, vrijwilligers met publieksstemmen. Degene die won vanuit de jury, dat was de ruilwinkel van Sinkel. De pop-up winkel in Jupiter Plaza.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 Het wordt woensdag slecht weer, dus is het misschien wel fijn om met de kinderen binnen iets leuks te gaan doen. En dat kan in het Zandvoortsmuseum, Museum, want om twee uur is daar de poppenkastfilm Zand voor te zien. Na nou, afloop krijgen de kinderen limonade en een mooie kleurplaat. Nou, met, als u in bezit bent van een museumkaart is de toegang voor de kinderen en de ouders helemaal gratis. En krijgt u er ook nog een set van vijf ansichtkaarten met het mooiste van het Zondvoorts Museum erbij. Voorafgaand aan de poppenkastfilm is er een leuke rondleiding door het museum met allerlei voorwerpen van vroeger. Ook kun je heel veel schilderijen van Zandvoort vroeger en nu zien. Deze tentoonstelling heet de DNA van Zandvoort. Dus woensdagmiddag om twee uur begint de poppenkastvoorstelling vooraf. Een rondleiding, maar hoe laat deze begint, dat wordt niet verteld in het verhaal. Dus neemt u even contact op met het museum, zou ik zeggen. Zover het uh, regionale nieuws, Jaro. Oh, nou nee, joh, u krijgt eerst nog het weerbericht natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Neem me niet kwalijk. Don't take me kwalijk. Yes, we don't. Het uh, is uh, vandaag prachtig weer met volop zonneschijn. Nou, dat heeft u vast al lang in de gaten.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 nou, tot zover weer bericht volgens Rico Schreuder. Dan was het weer. Zie je de zaadvoets? Het liedje van de zijde. Op zie je wel. weer uh, overleden. Jerry Rafferty met zijn Steelers Reels stak in de Middle with You. keus van onze sidekick Dolly. Nou, dat was hem Dolly. Ja, heerlijk. Ja. Leuk om weer eens te horen. Ja, lekker nummer hè? Ja, heerlijk nummer. Ja. Ja. En als Dolly uh, nou straks naar beneden loopt dan volg uh, ik haar benen. <lacht> Nogmaals mijn eigen zoon Sven. Daar komt hij Elke dag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 Een heel gewone meid, die keurig aan je vraagt opzij te gaan. Sven Duif, Sven Davis mag u ook zeggen, want onder die naam treedt hij tegenwoordig op. Uh, en hij volgde de benen van Dolly, die de trap afging bij Zieve Ms. Antwoord. <laughs> ja, kan nou, zo dat zo maar dat gebeuren. Zie, dat he? zie ik Sven echt niet doen. <laughs> <laughs> uh, ik ga een mooie draai van, van Marillion, Sympathy, en die kent u uh, oh. Ja. oh, lekker. Ja, maar die uh, kent u ook natuurlijk van, hoe uh, heet die ook weer? Uh, uh, Lobo. Nee, nee, niet Lobo. Kom er zo wel op. Dat yeah. hoort u zo nog even van. Me. Maar dit is in elk geval uh, sympathie van. Uh, Marillion. Now, when you climb into your bed tonight. And when you lock and bolt the door. Just think of those.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 De andere groep die ik bedoelde, die dit nummer dus ook gehoor brengt... is natuurlijk Steve Rowland en ja. de Family Dog. Dit was, vind ik, een veel betere uitvoering van Marillion. Hoe vond jij hem, Dolly? Ja, geweldig. Ja, he? Ja, hoor. Ja, ja. ik vind het ik vind ook wel wat hebben. Ja. Uh, nou, daarom draaide ik hem ook natuurlijk. Dat, <laughs> natuurlijk logisch, hè? Ja. hartstikke ja, ja, ja. logisch. Ja, ja. Uh, we kijk, uh, we hebben nog tien minuten. Heb jij nog speciale uh, verzoekjes of uh, mededelingen voor ons? Dat je oh, nee, dat was ik helemaal niet... Uh, Nee, niet op voorbereid. Niet op voorbereid. Heb ja. jij nog... Uh, uh... Uh, dingen van Sandveld, dat je zegt: van oh ja, de, deze week staat of dit of dat nog te gebeuren. Daar moeten wij van denken. Of, uh, kom, komt Sinterklaas nog in het dorp of zo? Of, nee, nee. Nee, nee, nee. Niet. nee, dat hebben we allemaal zo'n beetje gehad, geloof ik. Oké. Okay. Nou, ja, ja. hij moet nog jarig worden hoor. Dit is het, ja, met... dat is waar. Dat is waar. Dat is. Ja, maar, maar dus hij komt helemaal verder niet. Uh, Volgens dat... mij uh, niet zozeer. Nee, ik heb uh, niks meer gelezen of gezien waarin aangekondigd wordt dat Sinterklaas uh, iets gaat bezoeken. Hij is afgelopen. Uh, uh, zondag was hij bij uh, Rabbel en uh, bij uh, Restaurant Meester in de Zeestraat. Ja. ja, en verder weet ik het eigenlijk niet zo. Hmm. Nou. Waar hij nog uh, naartoe gaat. Ik hoop dat hij bij mij ook even langskomt eigenlijk maandag. Ja. Ja, maar ja, goed, dat is geen Zandvoorts nieuws. <lacht> <lacht> uh, ik had er nog een hele mooie in gedacht. Hè. Moet ja, wat opzoeken. had je bedacht? Ja, Answer Me, ken je dit? Nee, zegt me even niks. Nou, Johnny Mitchell ken je wel. Ja. Ja. Mm -hmm. Die zingt dat heel prachtig. En dat is eigenlijk een, een, een Duits liedje van vroeger. Het doet me terugdenken aan mijn jeugd, vijftiger jaren. Ja. Uh, toen werd dat gezongen door, ik dacht, Rudolf Schock of zo. Dus dat was een, uh, ja, een opera of een operettezanger. Mm -hmm. uh, en toen heette het Mutterlein. Okay. Mutterlein, Mutterlein, kunt dus nog maar zo wie vroeger zijn? Oftewel, uh, uh, een moedertje, moedertje, kon het nog maar weer zo als vroeger zijn? Maar Joni Mitchell heeft daar in het Engels zo'n prachtige uh, uitvoering aan gegeven. En die wil ik u niet onthouden, hier komt hij. What sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love Please answer me, sweetheart You were mine yesterday I believed that love was here to stay Won't you tell me how I've gone astray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 To say that we can star move in my sorrow now. I turn to you, please answer me my love.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 Deze melodie dan een klein stukje, dan zal ik u nog laten horen van hoe Rudolf of dat Als ich tat die ersten Schritte, suchte ich schon Halt bei dir. Als ich tat die erste Bitte, da erfülltest du sie mir. Aber auch in späteren Jahren warst du immer da für mich, wartest es stets mich vor Gefahren. Ja, was wär ich ohne dich, Mütterlein, Mütterlein? Könnt es noch mal so wie früher sein, als du mich mit deiner lieben Hand geführt durchs Kinderland, Tag für Tag, Nacht für Nacht? hat dein gutes Auge mich bewacht. Alles Böse hieß du fern von mir und dafür dank ich dir. Quälten dich auch Not und Sorgen, du trugst sie bei dir. Glücklich war ich ungeborgen, denn du warst ja bei mir.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 Dich auf Not und Sorgen du trug sie bei dir. Glücklich war ich ungeborgen, denn du warst ja bei mir mein lieber kann es auch nicht mehr wie früher sein. Denn sentimenten van vroeger. Eind jaren 50. ja, dus hadden we dat op de zondagmorgen, als mijn ouders de radio hadden dus of, of ze hadden zo'n pick-up, zo'n platenwisselaar, waar je een aantal van die singeltjes op kon leggen. en Dan, dan wisselde dat vanzelf, uit, die plaatjes. En, en ja, dan klonk die door de kamer. Kai Mitchell en, en Perry Como en Andy Williams. En, maar ook dit. Dus vandaar dat ik het even voor u draaide nog. Eerst Joni Mitchell met Answer Me. Dezelfde melodie, ook een prachtige uitvoering. Uh, nou, we moeten er alweer uit, Dolly, want uh, ja... Ja, het, is, uh, alweer, uh, het zit er alweer op. We gaan eruit met een liedje van ABBA, heel kort nog, want... ...dan uh, komt het nieuws alweer aan. <laughs> Dank voor het luisteren. Absoluut, en uh, tot gauw weer. Ja, zeker. Hoi, hoi. Dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5